Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een pil die misschien kan voorkomen dat je heel ziek wordt van corona. Fabrikant Pfizer zegt dat ze zo'n pil hebben gemaakt. Kwetsbare mensen hebben 89% minder kans om in het ziekenhuis te komen. Dat blijkt tenminste uit onderzoek van de farmaceut zelf. MSD, een andere fabrikant, heeft eerder ook zo'n pil gemaakt. Die is in het Verenigd Koninkrijk al goedgekeurd voor gebruik. Al zijn er over die pil toch nog een boel vragen, zegt deze arts. Kennelijk was het voor de instantie is voldoende om het toe te laten op de markt. En ik kan me voorstellen dat dat ook in Europa zo gaat gebeuren. En dat het effectief is, ik denk, ik denk ook dat het effectief is. Alleen de mate waarin en bij wie het dan precies moet toedienen en hoe dat dan zeg maar, vanuit één studie zich in de praktijk gaat uh, vertalen, ja, dat weten dat we nog niet. Een waterschap in Brabant heeft voor meer dan een ton aan schade door vernielingen. Snacht zijn er op meerdere plaatsen besturingskasten en meetstations kapotgeslagen. Het duurt maanden voordat alles gemaakt is en tot die tijd moeten sommige stuwen met de hand open en dicht gedaan worden. Wie erachter zit is niet bekend. Schaatsen op de vechtse Vechtsebanen in Utrecht is er voorlopig niet bij. De kunsteisbaan gaat vanaf morgen dicht vanwege de invoering van het corona toegangsbewijs. Volgens de baas van de schaatsbaan is het onmogelijk om alle bezoekers te controleren op hun QR-code. Op elf basisscholen in Groningen moeten de leerlingen de komende tijd langer naar school... Het is een proef, bedoeld om corona-achterstanden weg te werken. Al was het wel even wennen op deze school in Bad Nieuweschans. Kinderen waren natuurlijk altijd op de woensdagmiddag vrij. En als je dan ineens met het programma op de woensdagmiddag komt... Moet daar, moeten ouders daar ook aan wennen en kinderen ook. En we merken nu in de structurele fase dat ouders dat al heel normaal gaan vinden. En kinderen vinden het ook al normaal. Ook deze jongen vindt het niet erg om langer in de klas te zitten. Want je, ja, je leert er wel heel veel van. En je hebt niet zoveel te doen in dit dorp. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust wat buien, later vanmiddag ook landinwaarts. Het blijft ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En op de ring van Amsterdam de A10 bij de Koentunnel ook 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik mij. Ik ben zoiets como te gusta ti zoiets Yo solo tengo ben Ik ben Ik feliz Ik ben van mij. Ik ben zoiets van mij. Ik ben zoiets van Ik ben Feel the clouds No! Don't mean it oh, yeah. You know you got me In the palm of your hand But I love those Maar wat ik Back break Do I say, do I say goodbye? We both have our dreams, we both wanna fly. So let's take tonight to carry us through the lonely time. Darling. <laughs> False written me. Darling. Duck da, da. Darling. <laughs> <Woo! laughs> Dar Zie er I'll be you